Bij de doorstart van schoenenketens Scapino gaat 10 tot 20 procent van de banen verloren. Er werken nu 2000 mensen. Scapino wordt overgenomen door schoenenfirma Zinks. Van de 200 Scapino winkels gaan er 20 tot 60 dicht.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Meer open. Mag ik even wat zeggen? Mag ik even een statement maken? Ja, Bert, we zijn hier voor jou, oké? Okay? <lacht> ze, ze moeten De directie van de verpakkingsindustrie moeten ze standrechtelijk afschieten. Gewoon korte rechtszaak en dan bang, bang, bang, bang, bang. Mogen wij ter verdediging nog één ding zeggen? Nou, één ding dan nog. Eén lachbare. Dat was één ding. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld, even voorbeeld, voorbeeld. <klaas> voorbeeld. Het is hier warm. Nee, je bent druk. Dames en heren, ik zal het rustig vertellen, want ik zie al een paar mensen kijken met een blik van was er maar pauze. Nou. Dames en heren, ik reed hier vanmiddag, uh, ik moest even in Groningen van allerlei dingen doen. Ik reed op die, uh, gaat over verpakking, Ik reed over die ringweg en uh, een stukje richting Delfzijl. heb je daar een stukje. Daar heb je een Shellpomp. Bij die shellpomp kocht ik een flesje energiedrank en een wit bolletje ei. Voor ik die ringweg weer opreed, lag er mijn voorkronen en lag er al uit. Van, aan zo'n flesje energiedrank, daar zit een dutje. Die moet je eruit trekken, zo. Pottering. Mijn tanden stonden als krabbelen babbel in mijn mond. Het bloed spoot uit mijn haastjes. Ik denk, nou ja, vissen niet zeiken, hij is open. Ik zuige, ik zuig mijn ballen uit mijn string. <lacht> zit onder het dopje zit nog een folietje. <hijen> dan, moet, dan moet het hele spul uit elkaar. En de rij je 170, dan heb je één been door het sturen te sturen, twee handen naar het flesje, Toetje aan je mond, dan heb je eigenlijk alleen nog je lul om het vrolijkje door te brengen. Als mijn lul kon zuigen, was ik klaar geweest. Daarna moet het hele spul in elkaar. Zet je dat flesje tussen je benen. En dames en heren, af en toe moet je wel eens remmen. Vooral voor vrachtwagens, ook heel veel voor campers. Met fiets achterop, zo schijnt ik aan campers. Met fiets achterop. Voorbeeld, voorbeeld. Ik, ik woon hier in het centrum. En mijn buurman, die woont ook in het centrum. Oh, dat is logisch. <lacht> ja. ja, anders zou ik wel heel groot wonen. <lacht> En die gaat aan de vakantie naar Rode. Rode is een dorpje. Nou, wat zal het zijn? 6-7 kilometer bu buiten Groningen. En dan moet hij dan zo nodig naartoe. Met zijn camper met fiets achterop. Alleen, in de stad Groningen staat hij al vijf uur vast. Als u de camper achter de fiets zet, is hij veel eerder. <lacht> nou, daar moet ik dus voor remmen, weet je wel. Nou ja, flesjes onder zijn benen. Hele kruis, zei ik dat. We slaan in het dashboard. Een tukje schiet in mijn strot. Mijn lul schiet vast in de bles. En dan mag je die bel achtersturen. Hallo? <lacht> Nee, je zult nou worden aangehouden. Nou, agent, ik kan het uitleggen hoor. <lacht> Wit bolletje ei. Ik rijd inmiddels 190. Wit bolletje ei. Ik krijg een plastic er niet ontslaan met mijn gebit niet. De meeste mensen hebben standaard een tom, -tom in de auto. Ik heb op dashboard een cirkelzaag. <lacht> ik neem een har van broodje. Ik denk, schat zo'n kleffe bal op mijn dan weet je wel. Ik spuug de boel uit. Zit er nog zo'n papieren zakje zout en peper aan. <lacht> Ik schud een zakje peper open, de ventilatie eraan, in de boel. Ik blaf de hele inhoud van broodje ei zo naar de binnenkant van mijn vooruit. Terwijl ik niet schat, mijn kon omhoog, het flesje in niet dankzij de me reet. tuintje was omhoog, dus hij was open, spuit helemaal leeg in mijn beelden had. En dan mag je niet bellen achtersturen. Nou ja, ik kocht bij Albert Heijn. Vanmorgen bij Albert Heijn kocht ik voorverpakte salami. Voorverpakte salami. Weet je wel? Van die... Van die... in plastic. En op, op een van die vier hoekjes, daar zit een dubbel lippeltje. <lacht> Waar zit dat dubbel lippeltje dan? Ach jongens, ik probeer het niet eens meer. Ik flikker de salami met plastic dat tussen twee boterhammen. en dan. nog. het ah. <lacht> Ik scheid het mezelf weer uit. <lacht> voorverpakte plakjes kaas. Ik koop meestal jonge kaas. Voordat ik het open heb, is het... <laughs> ik zie de kaas groen worden voor mogen, hè? echt waar. Logees vragen wel eens mogen wij plakje kaas. Ik zeg nee, het is het hele pakket of niks. <laughs> Rolbeschuit. Daar staat zelfs al bij, hier openen. Be ik calculeer sowieso acht of negen kapotte beschuitjes in. Maar ik sla die rol van, meestal de rand van de zo de <laughs> En dan maar hopen er één hele overhoud, hè. Ja. Nog één ding, nog één ding, nog één ding, nog één ding. Één ding. Nog één ding, nog één ding. Nieuwe rol toiletpapier. Je zit te scheiden, maar je kan nog niet weg, want dan hangt nog een stukje aan. Nou. En je moet je vasthouden aan de bril, anders glijd je die pot in. En die nieuwe rol, die krijg je met één klauw niet los. Die draait mee en tegen, die zit vastgeplakt. Ik doe het ook niet meer, ik probeer het niet meer. Ik pak de hele rol, ik draai drie keer vol. En, en ik laat de hele week zitten en ik scheid wel door die koker. Zo, so, wat ben ik weer opgefokt, zeg. Man, oh man, oh man. Ik ben hier gisteren nog even de stad in geweest. Ik had gisteren even tijd om de stad in te gaan. 200.000 Duitsers, Had Hadden bloemetjesmarkt hier in Groningen gisteren. Gisteren ben ik daar, bakken, okay, zeg, ben ik nog naar een ethos geweest. Ik ben een nieuwe tandenborstel gekocht. Nou, ik hoop dat ik hem voor de kerst open ben. Goedemiddag. zeg. Halleluja. Nog één, klein, klein, klein, klein dingetje, Als je succes hebt, en volle zalen, ha, dan, <tied> dan krijg je meestal kleedkamer 1. Kleekamer 1, en dan zitten, die hebben ook hapjes. Dat is in Carrezo, Nieuw Luxo, dat is hier in, in, in Groningen. Kleekamer 1 heeft altijd hapjes. Dat betekent blokjes, kaas, plakjes worst, lekker dingetjes, van die van die, En wat hebben ze nou hier vanmiddag voor mij neergelegd? Een zak dopvliespinda's. <tied> dus op die pinda's zit een dop, een vlies en een plastic zak. Hoe goed wil je pinda's verstoppen? Pas je maar die vliesbinders heb je gereed aan, want dan vreek je de hele dag vliesbinders. Je ziet er lekker wijf, je lacht, één groot kerkhof. Mosjoemokkels, <lacht> au revoir. Sokken, sokken, sokken, sokken. Die zitten aan elkaar. En als ik ze nog trek, zit er een gat in. Axelos knip zit er ook een gat in. <lacht> Verkoop ze dan met gat. Eén privé dingetje kan schelen, dan één privé wij hadden In januari hadden wij een beetje een uh, koude maand, heb ik nog staan schaatsen hier in de buurt. En uh, toen zei mijn vriendin, op zo'n koude dag, zei mijn vriendin... Bert! Nee, dat is een beetje hoog. <lacht> Even een stukje terug. <lacht> Kom. We hadden in januari een koude dag en toen zei mijn vriendin tegen mij Bert, dat is beter Bert. We gaan vandaag makkelijk eten. We eten vandaag kan-enklare boerenkool. Doe jij de spekjes? Dat zijn ook twee bakjes aan elkaar. Wil ik niet overzeiken. Ben, de spekjes mogen pas in de pan als het vet heel heet is. Tja, en hoe controleer ik dat? Moet ik met mijn elleboog erin? Nee, schatje, dat merk je wel. En inderdaad, na vijf minuten zijn de pan en ik roodgloeiend. En mijn vriendin die zegt vrij onverwacht, Bert, de spekjes, nu! Nee. Oei, en ik heb geen nagels, en ik heb geen mesje, en ik heb geen schaartje. Hoe denkt Dokter Anders tot als snol dat ik die folie eraf krijg? Dus ik pleur de spekjes met plastic en al in de bal. Nou, dat spat zo terug in je smoel. Helemaal Nicky lauda in één keer klaar. Ze moeten de directie van de Ik ben zo opgevangen. Paul, heb jij een vrolijk melodietje voor mij? Dit is geen stemming voor mij. Niet je... is leuk, niet is leuk, niet is leuk. Blij voetjes, blij voetjes, blij voetjes, blij blij. Blij voetjes, blij voetjes, en ze zijn al zo vrij. Rust en kalmte over mij. Met mijn twee voetjes, blij, blij, blij. Blij voetjes, blij voetjes, blij, blij.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 oude album Graceland. Nou, het ging om in 1986... Weet, het album waar veel om te doen was. Met Paul Simon, ondanks een zogenaamde boycott... het hele album opnam... met Zuid-Afrikaanse muzikanten. En uh, daar liep men toen... Uh, voor de hoop. Want dat kon helemaal niet. Er was een boycott tegen Zuid-Afrika. En uh, daar mocht je niet met Zuid-Afrikaanse muzikanten spelen. Paul Simon had daar gewoon maling aan. Dus het zijn bovendien, het zijn... Uh, donkere muzikanten, het zijn zwarte muzikanten. Uh, niet dat ze zwart betaald werden, maar ik bedoel... het waren dus echt uh, oorspronkelijke bewoners, Dus uh, donkere muzikanten, negers dus. Ja, de, ik bedoel, ik vind het zo raar dat je dat niet meer mag zeggen. Gewoon, klaar. Uh, en uh, zodoende dat, uh, werd het later zeggen van... hij is gewoon bezig met, uh, met, uh, ja, met die mensen een, een podium te geven. En dat was ook inderdaad waar. Paul Simon dus. En het nummer heette You Can Call Me L. Oké, okay. nou heel goed. Zometeen meteen uh, straks hebben we weer een regio-nieuws. Uh, volgende week gaan we ook weer van start met onze uh, rubriek Lekker in Zandvoort. Want dat gaat uh, Ingrid dan allemaal doen. Jazeker, zeker Ruud. Dat wordt leuk hè? Ja, als ja. het goed is dan komt Roy van Buringen naar uh, onze studio. Nou, we gaan nog niet alles verklappen hoor. Houdt oh, spannend. En ik zet meer informatie <laughs> op de CFM lunchtime in het komend weekend. Ja, zo is dat. Volgende week dus gaan we weer van start met deze uh, prachtige, leuke eh uh, rubriek in ons in programma. Uh, en nu gaan we gewoon nog even plaatje draaien. Ja, dat, dat ga ik gewoon doen. Lijkt me een goed idee. Ja, toch? Ja. Nou, vond ik ook wel. Vond ik ook wel anders. Nog een klein beetje pilsaar. Nou zijn, ja, mag. En dit heet Over and Over Again. En het is van Nathan Sykes. En het is nieuw.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 From the heat of night to the break of day i'll keep you safe and hold you forever and the sparks will fly they will never fade Cause every day gets better and better and i won't leave you always be true one plus one Need more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 1968, uh, dat uitkwam uh, na dood van autoswerding. U weet, 1967, december 1967 overleed hij uh, als gevolg van een vliegtuigongeluk. Een vliegtuigje dat ergens neer is gestort in een, uh, in een meer in... Uh, uh, in Georgia volgens mij. Of daarom Trent in ieder geval. Uh, in ieder geval um, met een aantal leden van zijn band zat hij in een vliegtuigje. Dat vliegtuigje dat overleefde het niet. En de bandleden en Otis Redding dus ook niet. En in 1968 kwam dus na zijn dood het prachtige album The Immortal Otis Redding uit. Echt een prachtig mooi album. Uh, Eén van zijn betere zou ik bijna zeggen. En daar stond uh, onder andere dit prachtige I've Got Dreams... ...to remember op. En uh, nou, dat was weer eens even lekker genieten. Lekker. Als je over Sol praat... ...nou, dit is Sol. Dit is echt Sol. Met een kapitalen met een hoofdletter S. Moet je dan zeggen. Niet naar... Ja, oké. Okay. Goed. Nou, uh, nu. Uh, volgende. De volgende alweer. Als er wat gebeurt. Ah, ik kan het nummer niet afspelen. Kijk, dat zijn nou de leuke dingen voor de mensen... ...dat je gewoon denkt van... ...ik kan het nummer gewoon niet afspelen. Kijk, dat zijn nou dingen... ...daar hebben we wat aan. Huh? Toch? ja, daar hebben we het dan. Maar hij doet het toch, hoor. Als ik dat wil. <laughs> Dit is Rosario. roze radio. is the sunshine, starlight, the new day. So walk higher, higher than the heartaches. But light awake, you'll be okay. You'll be okay. Yours is the faint train. Back right to so land could full of mind give her heart is strong. Stand tall, you got my heart, I got yours, yeah I got yours. Get the sprint rule in the field Never quit, never you Time to think again right up You had enough For I'll be there to help you up I'll help you up Just like the stars out in the dark Finding treasure in the park Even when where I'm gone, This song will always bring you home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 De manier die het zingt. En het klinkt oud, het is nieuw. Tja. Als je zegt dat het nou, is uh, in de 60s opgenomen, had ik het ook geloofd. Of uh, begin 70s of zo. Dat soundje ze aardig te pakken. Uh, als ik het even mag zeggen. Goed, Rosario heet het liedje, dus als het ware. En uh, de zanger heet Jonathan Jeremiah. En ik ga eens even kijken of Ingrid alweer present is. Ja, zeker Ruud. Je bent er? Ik ben er weer klaar voor. Waarvoor? <laughs> het nieuwsbericht. Over het nieuwsbericht. <laughs> Oké, okay. nou dan is het goed. <coughs> Sorry. Gedraag uh, je een beetje Ruud? <laughs> ik gedraag mij altijd. Het is, dat, nou, je moet je altijd gedragen. Het is een openbaar medium. Hè. Juist. Dan kan je geen rare dingen zeggen. Dat kan niet. Hoewel, er zijn zat mensen die vinden dat het wel kan. Ja, maar goed. Soms. Hey, uh, zullen we het nieuws gaan doen? Is goed. Ja? Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay. nou daar komt dan komt hij dan. 1, 2. Wap. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bal. In een loods aan de Tengietersweg in de Waardepolder in Haarlem... is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Om binnen te kunnen komen heeft de brandweer een gat in de deur gezaagd. Vervolgens konden de brandweerlieren beginnen met het blussen van de brand. Daarbij kwam veel rook vrij. Burgemeester Bernd Snijders vertrekt na de zomer... En de gemeente Haarlem is hard op zoek naar een opvolger. Haarlemse burgers mogen hierover meedenken. Man of vrouw, oud of jong, ervaren of onervaren, iedereen is welkom. Tot maandag 1 februari kunnen Haarlemers hun mening geven over het profiel van de nieuwe burgemeester. Buschauffeurs in Noord-Holland worden beloond voor goed gedrag. Als de chauffeurs zuiniger rijden, krijgen ze een bonus. De bonus kan per jaar oplopen tot zo'n 500 euro... Connection wil het brandstofverbruik volgend jaar met 10% terugdringen. Het scheelt in het onderhoud, bekeuringen en is ook nog eens goed voor het milieu. Een run-op kaarten voor de nieuwe show van Hans Steeuwen heeft de website van de stad Schouwburg en Philharmonie in Haarlem platgelegd. Bezoekers van de website lezen daar dat ze het scherm open moeten laten staan... en dat op een later moment wordt gekeken of ze worden toegelaten. Inmiddels is de voorstelling al uitverkocht... Veeuwe speelt de voorstelling Echte Rancune op 21 april in de stad Schouwburg Haarlem. Het gaat hierbij om een try-out. Heb je vragen over wat huiswerkbegeleiding nu precies inhoudt... of ben je op zoek naar een geschikte bijlesdocent? Ga dan op donderdag 21 of 28 januari naar de inloopkring Studiekring... aan de Zandvoortse 99 in Heemstede. Vanaf 1800 tot 1900 uur kunnen jullie daar terecht. Tot zover de nieuwsberichten uit de regio. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt ook de zon. Er kan een winterse bui vallen. De wind waait uit het noordwesten en is matig. De temperatuur ligt rond de 4 graden. De minimale liggen de komende nacht tussen de min 1 en min 3. Morgen blijft het droog en er zijn perioden met zon. De wind waait uit Zuidoosten en de temperatuur is maximaal een graad of drie.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 Ik zal een liedje aanvragen. Duurt acht minuten. Het houtje van de straat, Ruud. Ja, zoals de staatsgreep. <laughs> ja, mag niet. Blijft een document, dit nummer 1978 was het jaar dat het uitkwam. LP Bad Out of Hell. Ja. Dat is eigenlijk de enige grote hit die de man ooit had. Er nog wel een paar kleintjes erachter aan, maar... Zo groot als, uh, als deze was er geen één. Uh, bij mij komt het nu weer een beetje mijn neus uit natuurlijk. Want ik heb het, het, het ook jarenlang moeten spelen natuurlijk. Vooral als we met de zangeres op En dan was het altijd van eh, Paradise by the Dashboard Light. Daar konden we niet onderuit uh, vaak. Maar zo <laughs> spelen we waar. Maar goed, de laatste tijd is het wat rustiger. Dus ik begin het nu weer een beetje leuk te vinden. Paradise by the Deskboard Light. Van Meatloaf. Uh, en die toen de tijd natuurlijk, laatste tijd gaat het wel met hem hoor, maar vroeger was hij veel te zwaar. En als hij dan dit gezongen had, dan moest hij met, met zuurstofapparaat dan moest hij weer, weer bijgebracht worden. Oké, okay, dit is uh, een uh, herstart, oftewel een restart. Van Sam Smith. Zijn nieuwe single: Sam Smith Goes Disco. <laughs> Trouwens. Nou. Morgen waren allemaal een beetje eh, langzaam en zo. Maar hij is nu gewoon even op tempo gegaan. En denkt. Eh, even de mensen weer wakker schudden. Laten zien dat ik dit ook kan. En anders dan gaat hij maar naar de parkeerplaats. Zo. Nou, maar heet Parking Lot. Like a gunshot in a parking lot No one heard, no one saw I did nothing wrong, nothing wrong I really wish I did something Wait a minute, wait a minute Wait a minute, cause your heart's not in it Wait a minute, wait a minute Wait a minute, wait a minute cause your heart's not in it Nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. The way that you say it when you do those things to me, it's more the way that you mean it when you tell me what will be And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all I'm looking for someone to change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 Alpen, die A Question of Balance. Prachtige plaat trouwens. We an the en dit was de hitversie. Is, is burning in Mike Pinder, John Lodge... Graham Edge en uh, Justin Hayward. Ah oh ja, geleden jaar of drie, vier terug ze nog uh, live gezien in, uh, in de HMA en, uh, in Amsterdam. Was wel te gek trouwens, hoor. Ze weer eens ze zien. Nee, zo is het genoeg. Oh nee, nee, die zouden we nog wel doen. Wacht even, die moet nog wel... Natuurlijk, nog even deze, dit gemauje tot besluit. Jimi Hendrix. Het nummer heet Little Wing. Is het is weer voorbij. Helaas wel, Ruud. Ja. Ja, het gaat sneller dan je denkt, hè, zo Zeker weten. Goed, dit was uh, Zalt voor de Lust voor deze woensdag, de 20 januari. Dank aan Ingrid voor de bijdrage. En uh, ja, ik moet nog even twee uur door. Uh, we weer even door met de vernieuwjaren zo meteen natuurlijk, twee uur lang. En u weet het, centraal staat, uh, staan deze keer de Eagles... En uh, twee prachtige platen van ze meegenomen. Twee classic albums. Tikken wel een beetje, want ze zijn veel gedraaid. Maar goed. Het album Desperado en het album uh, Hotel California staan centraal. En dat natuurlijk vooral omdat... Uh, wederom afgelopen maandag, of zondag of maandag... Uh, wederom een popgrootheid ons ontval is in de persoon van Glenn Fry. Maar goed, daarover straks dus meer... Nu gaan we eerst eventjes een bakje doen. En uh, naar het nieuws van 1 uur, 2 uur luisteren. En zometeen dus de videojaren. Tot zo! Dag ging dit. Tot volgende week, Ruud. Ja, tot volgende week.